1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Het CDA wil dat Mauro hier een studievisum aanvraagt. Ongeloof in Europa over mogelijk Grieks referendum... en verdwenen chauffeur van de geldwagen in Ridderkerk opgepakt. Het is eerst vrij zonnig, later komt er meer bewolking... en tegen de avond gaat er wat regen vallen. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 17 in het zuiden. Morgen eerst grijs, maar later weer zon. Het wordt 13 tot 18 graden en ook donderdag en vrijdag nog zacht. In het weekend wordt het wat frisser. Er is meer kans op neerslag. Een studievisum voor de Angolese asielzoeker Mauro Manuel. Daar heeft de hele CDA-fractie zich vanochtend achter gesteld. En volgens CDA-fractieleider van Haarsma Buma is dit de uitweg voor Mauro en ook voor het CDA. Margreet is in Den Haag. Margreet, is dat inderdaad de oplossing voor het CDA? Is die interne verdeeldheid in de partij opgelost? Nou, voorlopig wel, als je Buma moet geloven. Ze zitten nog steeds in vergadering. Dus we hebben VJ en Kopjan zelf nog niet kunnen spreken. Maar hij heeft duidelijk gezegd... de hele CDA-fractie steunt deze oplossing. Want vorige week toen waren er nog grote problemen binnen het CDA... omdat Kopjan en VJ niet wilden dat Mauro Nederland werd uitgezet. Nou ja, met de oplossing van vandaag kan Mauro in Nederland blijven. He, die onderwijsvergunning. Dan kan hij hier afwachten en dan kan hij hier doorleren. Dat biedt perspectief voor deze jongen, zeggen ze bij het CDA. Het is een grote kans voor hem. En Buma denkt nu ook dat hij de steun kan krijgen van andere partijen. Ik verwacht steun van de Kamer, omdat als de Kamer reëel is... iedereen ziet dat dit de kans is om Mauro in Nederland te houden... en om zijn studie te laten doen. En de Kamer weet dat andere oplossingen in het verleden niet konden... en nu ook niet gevonden zullen kunnen worden. Nou, meneer Buma, u weet dat Kamerleden als Kopian en VJ toch gezegd hebben... Eh, links of rechtsom, hij moet blijven. En die garantie is er. Ondanks deze mooie woorden nog steeds niet. Het gaat om wat we bieden en wat, wat Nederland biedt. De, er is zo ontzettend veel gepraat over, Mauro. En er is zo weinig kans tot nu toe geboden op iets wat eerlijk ook mogelijk is. En dat is dit. Dat zeggen we als fractie met z'n 21 -en dat is de oplossing dat wij zeggen, je kan in Nederland blijven... via het aanvragen van een studievisum. En die kans is er, niet omdat wij dat zeggen... maar omdat anderen zeggen dat het kan. En daar sluiten wij bij aan. Ja, en die andere, dat is bijvoorbeeld uh, die stichting... die over studentenvluchtelingen gaat uh, om vergunningen te geven om hier te blijven. Die hebben positief geadviseerd al. Die hebben daar al persberichten over doen uitgaan. Dus er is steun om Mauro hier te laten blijven op deze manier, zegt Buma. En hij laat dus vandaag ook zien dat alle 21 CDA-neuzen... wat de Kamerleden betreft, even in ieder geval dezelfde richting. Uitstaan. Ja, nou de rest nog natuurlijk. Buma denkt dat hij steun krijgt in de Kamer. Maar de oppositie wilde nog verder gaan. Wilde dat Mauro gewoon een permanente verblijfsvergunning krijgt. Zullen zij dat CDA toch gaan helpen aan steun voor dit idee? Nou, de oppositie in de Tweede Kamer vindt het inderdaad veel te mager. Hè, want die heeft inderdaad steeds geëiverd voor een definitief verblijf van Mauro. Het liefst willen ze dat een hele groep van Mauro's uh, hier blijft. Nou ja, dat gaat gewoon niet lukken. Dus blijft die optie voor dat studievisum uh, over. Uh, ja, dat zou dan het laatste redmiddel zijn voor, uh, voor Mauro. Dus misschien dat ze dat willen steunen. Maar ja, een motie is niet nodig. Minister Leers heeft die bevoegdheid om uh, hem dat toch hier in Nederland te laten afwachten. Gerard Schouw van D66, die zei net bij RTL Nieuws dat Mauro met dit visum niet veel opschiet.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 Dus ik verbaas me heel erg. Het CDA heeft de afgelopen dagen enorm veel vergaderd overleg gehad. Er is zelfs een congresresolutie uh, aangenomen waarin staat dat het CDA met een sociaal hart dit soort gevallen moet behandelen. En ze komt echt met een, uh, ja, een oplossing die het woord oplossing niet verdient. Ja, en deze geluiden hoor je ook bij de Partij van de Arbeid... dat het een schijnoplossing zou zijn en alleen maar voor het CDA-doel uh, gemaakt is. Uh, nou is dus de vraag, hoe gaat het dan verder? Uh, misschien komt er vanmiddag nog een debat, misschien toch weer niet. De oppositie spreekt daarover, niet iedereen zit daar meer op te wachten. Uh, in ieder geval is duidelijk dat je kunt zien... dat politiek de kwestie Mauro heel langzaam afgekaart gaat worden. Misschien wordt er nog gestemd vandaag dus over de moties... en dan is het politiek even van de agenda. Dankjewel Margreet. Margreet Boer houdt het binnen allemaal in de gaten wat er nog gaat gebeuren. Buiten uh, wordt op het plein bij uh, de Tweede Kamer actie gevoerd tegen de eventuele uitzetting van Mauro. Via allerlei sociale netwerken is er opgeroepen naar uh, Den Haag te komen. En Jeroen de Jager die staat erbij op het plein bij de Tweede Kamer. Jeroen, uh, hoeveel mensen zijn er eigenlijk op afgekomen op die oproep? Nou, het is niet heel erg druk moet ik zeggen die uh, sociale actie. Er is bijvoorbeeld een... Uh... ...petitie ondertekend op het internet voor Mauro. En daar hebben 57.000 mensen op gereageerd. Als die allemaal waren gekomen, dan had het plein volgestaan. Nu staan er, ik denk, 200-300 mensen... ...die staan te luisteren op dit moment naar uh, S. Eshuis. En ze zullen uiteindelijk uh, over een uh, half uur, een uur... ...een hart om Mauro vormen, want zo heette actie hier op het plein... Uh, om te laten zien dat er in ieder geval nog wel Nederlanders zijn die om Mauro willen blijven staan. Ja, bekende Nederlanders zijn er ook Kamerleden. Ja, nou, de bedoeling is inderdaad om die uh, petitie... die dan op internet uh, is ondertekend door die duizenden mensen... om die aan te bieden aan Kamerleden. Dat zal uh, later gebeuren. De, uh, ik heb in ieder geval een tweet gezien van Jolanda Sappen. Ik denk de oppositiepartijen zullen hier sowieso wel naartoe komen... om die petitie in ontvangst te nemen. De vraag is dus ook of uh, ja, de regeringspartijen hier naartoe zullen komen. Komt het CDA? Komt, uh, komt er iemand van de PVV? Komt er iemand van de VVD? Om die petitie. Die kans is natuurlijk heel erg klein. Een manifestatie een hart rond Mauro en Jeroen de Jager was daarbij. Ja, dan is die geldwagenchauffeur aangehouden. De chauffeur van de geldwagen die een week geleden in Ridderkerk de benen nam. Er zou een overval zijn geweest en de chauffeur was weg. Hij verdween, verdween samen met een flinke som geld. Henk van der Velde van de politie, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft hem te pakken gekregen. Waar is hij opgepakt? Nou, hij is in een uh, woning op Rotterdam Zuid is die, uh, gepakt. En had hij ook het geld bij zich? Nee, we hebben helaas het geld uh, nog niet aangetroffen. U zult begrijpen dat het onderzoek uitgebreid uh, doorgaat. Uh, of onverminderd doorgaat, laten we het zo zeggen. Uh, we zijn nog steeds op zoek naar een tweede verdachte. Die is vorige week ook uh, in de media getoond. En op het moment dat we die verdachte hebben... Ja, dan komen we misschien wat dichter bij het geld. Maar dat hebben we nu nog niet. Heeft die chauffeur ook al een verklaring afgelegd? Nou, hij is, uh, hij is gisteravond, of gistermiddag laat aangehouden. Hij is vastgezet. Momenteel wordt hij verhoord... Uh, maar het is uh, niet zo dat we, uh, nogmaals, dat we nu kunnen zeggen, nou de zaak is opgelost. Maar de verhoorden die vinden op dit moment plaats. Ja, En daar zal natuurlijk nogal wat informatie uit moeten komen. Bovendien, zoals gezegd, het, uh, het onderzoek gaat door. Vanavond zitten we ook in de uitzending bij opsporing verzocht... om nogmaals aandacht te vragen voor die tweede verdachte. Ja, uh, ik wou zeggen, is dat nog wel nodig? Want die chauffeur heeft u nou al... Uh, ja, maar uh, op het moment dat er twee verdachten zijn... Dan willen we ze wel graag allebei hebben. En dan nemen we geen ja. genoegen met één. En dat geldt natuurlijk, hè? En het geldt. Hoeveel dat was belangrijk. het nou? Het is een aanzienlijk bedrag. Nou ja, maar ja. nou ja, toch blijf ik benieuwd natuurlijk. Ja, um, ja, dat snap ik, ja. Maar het is wel uh, duidelijk dat, uh, dat het een overval was... dat u daaraan twijfelt, hè? Want u zet er tussen haakjes in de persberichten. Nou ja, kijk, we kregen een melding van een overval vorige week. Uh, maar toen we daar kwamen, toen bleek er heel snel... aan de hand van de spoor en de situatie rond die auto dat er waarschijnlijk geen sprake was geweest van een uh, laat ik zeggen klassiek overval... Hè, wat je je daarbij voorstelt dan. Maar er was al vrij snel sprake van dat wellicht uh, de chauffeur uh, een rol speelde. Ja, dan, is het, dan spreken we niet meer over een overval... maar dan zou bijvoorbeeld diefstal kunnen zijn of, uh, of verduistering eventueel. Maar echt een overval, wat iedereen zich daarbij voorstelt, dat is het niet geweest. Nee, daar in Ridderkerk een week geleden. Meneer van der Velden, dank u wel voor de uitleg. Oké, okay, fijne middag verder. En insgelijks de beurzen in Europa staan fors lager... door het voornemen van de Griekse premier Papandreou... Om een referendum te gaan houden over het nieuwe steunpakket van de EU- een Volksraadpleging. De AX-index staat onder de 300 punten. Een verlies van zo'n 3,5%. En ook de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen staan fors op verlies, zegt verslaggever Peter van der Meerschoud. Het is echt een bloedbad wat dat betreft. En dat komt gewoon omdat um, uh, beleggers denken van ja, zo'n referendum dat uh, zet die hele, uh, dat hele noodsteunpakket voor Griekenland eigenlijk op de helling. En dan hebben beleggers er dus geen vertrouwen meer in en stappen ze uit. Die Aandelen van banken en verzekeraars. En het was gisteren ook al niet best. Toen sloot de AIX-index al 1,8% lager. En ook met de politiek zorgt dat voorstel van de Griekse premier Papandreou. om een referendum te gaan houden voor verontruste reacties. Bijvoorbeeld in Frankrijk, correspondent Ron Dinker. Nou, dat heeft uh, duidelijk iedereen hier in Parijs verrast. Dit uh, initiatief van de Grieken. En dus zie je ook dat er opschudding is. Nu begint alles weer opnieuw. eens een beetje de gedachte hier op het Élysée. En dus hebben officials hier al laten doorschemeren dat. Het gebaar van de Grieken moet worden beschouwd als irrationeel en gevaarlijk. Gevaarlijk, kijk ook naar wat de reactie is op de markten. En irrationeel, omdat ja, men dacht een sluitende afspraak te hebben. Dat is Frankrijk. Ook in Duitsland hadden ze dit niet zien aankomen. Correspondent Wouter Meijer. Nou, de Duitse regering is hierdoor compleet verrast... en er is waarschijnlijk ook flinke irritatie. Dat zeggen ze nog niet openlijk, maar dat merk je uit alle commentaren... en mensen die daar dichtbij zitten... dat zo'n papadreeuw blijkbaar niet begrijpt... dat er zoiets bestaat als de telefoon. En Merkel die zegt nu niks in het openbaar... zonder dat bijvoorbeeld eerst even met Sarkozy te bespreken in Parijs. Dat blijkt nu ook het feit dat ze heeft aangekondigd... dus dat ze geen directe reactie geeft op die Griekse chaos... maar wel dat ze zo dadelijk nog een telefoonafspraak met Sarkozy heeft. En die Grieken hebben dat blijkbaar niet door En die hebben, dat is een beetje het sentiment in Duitsland... die hebben ons blijkbaar een beetje voor het lapje gehouden. In Griekenland is er ook gereageerd. De Griekse oppositie eist dat premier Papandreou... onmiddellijk nieuwe verkiezingen uitschrijft. Verder is een kamerlid van Papandreou's eigen socialistische partij... uit protest tegen dat referendumplan uit de fractie gestapt. En Papandreou's partij heeft nu nog maar een krappe meerderheid... van 152 van de 300 zetels. De Partij van de Arbeid vindt het referendum in Griekenland een potentiële dealbreker. Vanavond praat de Tweede Kamer over de afspraken op de Eurotop van vorige week. en De steun van de PvdA is cruciaal voor het kabinet, omdat de PVV tegen is. PvdA-kamerlid Plasterk zei naar fractieberaad dat Europa niet vier maanden in onzekerheid kan zitten... omdat de Grieken nog een referendum willen houden. Zo zijn we niet getrouwd, zei Plasterk. Als de Grieken hun referendum niet intrekken, is het steunpakket geëxplodeerd. Al dus plasterk. Het Amstelstation in Amsterdam is een eh, aantal uur ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje. De politie en de explosieve opruimingsdienst hebben de achtergelaten koffer onderzocht. En ze vonden geen explosieven. De politie zegt wel dat die koffer daar bewust is neergezet om onrust te veroorzaken. Vanwege de ontruiming reden er de hele ochtend geen treinen via het Amstelstation. En de bedoeling is nu dat treinen zometeen om half twee weer volgens dienstregeling rijden. Sport. PSV heeft het seizoen 2010-2011 afgesloten met een verlies van 15,5 miljoen euro. Eredivisieclub uit Eindhoven had een verlies van 20 miljoen verwacht. Volgens de club is er na het boekjaar een succesvolle financiële herstructurering in gang gezet. En daarmee wordt onder meer de verkoop van de grond rond het Philipsstadion en trainingscentrum De Hertgang bedoeld. En die lucratieve deal met de gemeente Eindhoven is dan weer niet opgenomen in het afgelopen boekjaar. Vorig jaar was het verlies 17,5 miljoen, nu 15,5. Algemeen directeur Tini Sanders benadrukt dat het om cijfers van vorig seizoen gaat zodat dit seizoen PV een grote winst zal maken. Dat is voornamelijk ook door een eenmalige opbrengst door die verkoop van de grond. Dus eigenlijk moeten we daar niet te veel aandacht aan besteden. We moeten kijken naar de werkelijke onderliggende trend. PV was een club die zonder Champions League structureel ruim 20 miljoen verlies maakte. We ja. hebben gezegd dat willen we in twee jaar terugbrengen naar nul. Dat betekent dat we dit jaar al onder de 10 miljoen verlies zullen komen. Dat zijn we ook van plan. Even los van eenmalige opbrengsten. En dat we de jaren daarna de verdere stappen hun uh, effect zullen krijgen. Dus de maatregelen zijn al genomen. Maar het effect daarvan zal twee jaar duren voordat het volledig zichtbaar is in de resultatenrekening. Het is 13 over 1. De ANWB, John Saroka. Met een lange file door een ongeluk met een vrachtwagen op de A4 naar Den Haag. Er staat tussen Roelvaansveen en Zoeterwoude 9 kilometer. En bij Zoeterwoude zijn twee rijstoken dicht. Je kunt er ook het beste bij op het Burgerveen omrijden via Leiden-Wassenaar over de A44 en de N44. En ongeveer op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat dus een kloppend Broek en Arnhem Noord, drie kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuwste. De CDA-fractie wil dat asielzoeker Mauro in Nederland moet kunnen blijven om een studievisum aan te vragen. De aankondiging van de Griekse premier Papandreou om via een referendum de mening van het volk te vragen over de steun van de EU is met ongeloof ontvangen in Europa. En de politie heeft in Rotterdam de chauffeur van een waardetransport aangehouden die vorige week in Ridderkerk was verdwenen met een grote hoeveelheid geld. Dat is het einde van dit uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is Internationale Waterweek. Hoe actueel? Terwijl het wassende water op allerlei plaatsen schade aanricht. Denk aan Ierland, Italië en Thailand. Wat kunnen we ze in het buitenland van Nederland opsteken? Deel 2 van het Radiodagboek van Ayan Edeveen. Die druk bezig is met de promotietour voor zijn solovoorstelling. Die dus donderdag in première gaat. Edeveen is zo druk dat hij dacht dat hij een interview had met iemand van een tv-programma over dieren. Bleek het iets heel anders te zijn. Ik dacht dat je van wakker dier was. Ik dacht, ik, ik krijg iets met honden of eh, ecologisch vlees. We zijn wel altijd erg geïnteresseerd in honden, maar in de honden wel zijn. maar nee, het is toch echt wakker, het is wakker Nederland. Nederland. Ik zie mailtjes niet goed daar. Nee, de mailtjes niet goed, nee. Straks naar half twee zijn stand.nl. De stelling dan, wetenschapper Diederik stapel moet worden vervolgd. Het heeft alles te maken met de grootste fraudezaak ooit in de wetenschappelijke wereld. Uh, dat allemaal doordat één hoogleraar jarenlang onderzoeksresultaten verzon. De druk om te scoren is Diederik Stapel te veel geworden. De commissie Leveld, die onderzoek deed naar de fraude, noemt zijn praktijken verbijsterend. En de universiteiten van Tilburg en Groningen overwegen nu aangifte te doen. Wetenschappen Diederik Stapel moet worden vervolgd. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Het aardige daarvan is dat u dan misschien ook in de uitzending om u eens of oneens een beetje te motiveren. Dus gratis bellen gewoon 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doet dat dan met hekje Stampunt. Dit is Radio 1. Lunch... Watermassa's hielden, hielden of houden Ierland, Italië en Thailand in hun greep. En hoewel er bij ons in Nederland op het eerste gezicht geen vuiltje aan de lucht lijkt... wordt er deze week, in de Internationale Week van het Water dus... toch gesproken over de gevaren van het wassende water voor ons land. Dit zei voormalig minister Veerman drie jaar geleden... bij de presentatie van het rapport van de Delta-commissie. Het grootste gevaar is dat we het gevaar niet onderkennen. Dat we wegzien van wat op ons afkomt. En dat we twijfelen of het wel waar is. Ja, Luns vraagt zich af, hoe blijven we opgewassen tegen dat stijgende water? En ik praat erover met Marcel Stieven. Die is autoriteit op het gebied van water. Zo is hij wetenschappelijk directeur van het Water Research Center in Delft. En hij is ook lid van tal van commissies en adviesorganen. Waaronder dus die Delta-commissie. Die deze week ook aan premier Rutte een soort tussenrapportage laat zien. Dag meneer Stieven. Goedemiddag. We hoorden net al even de zorgen van oud-minister Veerman hè, bij uh, zijn presentatie. Een jaar of drie geleden was dit. Ja. Deelt u die zorgen nu nog steeds die hij toen uiten? Onveranderd. Uh, de situatie is uh, nog duidelijker geworden. Uh, we gaan uh, een toekomst tegemoet waarin uh, we ons blijven uh, leegpompen, naar beneden pompen. De zeespiegel zal op zeker moment stijgen, ook al blijkt dat nu nog niet zo heel duidelijk uit de data. Maar het is onvermijdelijk met de opwarming van de aarde. Dus we moeten gewoon voorbereid zijn. Zoals onze voorouders al duizend jaar lang mm. uh, hebben gewerkt met uh, steeds uh, hogere pijlen buiten. Uh, en uh, het is dus een blijvende zorg. Nou, maar die waarschuwing van hem toen, uh, eigenlijk zegt u, die is de afgelopen jaren toch in de wind geslagen. Want iedereen denkt nog steeds van acht zal onze tijd wel duren. Nou, dat valt reuze mee. Uh, in 2008 is dat rapport, zoals u zei, uh, overhandigd... aan uh, uh, premier Balken en de, en de toenmalige staatssecretaris mevrouw Huizinga. Uh, en uh, binnen een half jaar uh, daarna... heeft het kabinet de aanbevelingen van de Delta-commissie overgenomen. En uh, een van de resultaten daarvan is geweest... de oprichting van een Delta-programma... met een Delta-commissaris, dat is de heer Wim Kuiken. Uh, en die is nu al die aanbevelingen op een rijtje aan het zetten. Uh, laat ondertussen de zaken waar we mee bezig waren doorgaan. Zoals ruimte voor de rivier... en het uh, opruimen van de zwakke plekken langs de kust. Uh -huh. We zijn nu druk bezig met de Hondspolse zeewering. We zijn bezig met Katwijk. en Zo zijn er nog meer zwakke plaatsen die worden aangepakt. Maar in 2015 is het de bedoeling van de Delta-commissaris... om aan het kabinet en aan het parlement... Uh, drie generieke uh, thema's voor te leggen uh, en twee regionale thema's... waarover dan een fundamentele beslissing moet worden genomen. Ja. Maar u zegt eigenlijk van, in, in die afgelopen jaren... is er met het rapport Veerman wel degelijk wat gebeurd. Sterker nog, daar zijn ze nu druk mee bezig. En uh, zoals gezegd, van de week komt er een soort tussenrapportage. Dus daar zal dit ook allemaal in staan? Daar zal dit allemaal in staan. En, en, en dan moeten we dus doorwerken uh, naar 2015 en, en eigenlijk nieuwe dingen gaan doen? In 2015 stellen wij ons voor, uh, en de Delta-commissaris stelt zich voor... dat we dan gereed zijn om aan het parlement beslissingen voor te leggen... die, die democratisch moeten worden genomen... maar die voor een hele lange termijn, denk wel 100 jaar... zullen bepalen hoe we omgaan met uh, verdediging tegen water. Allemaal te voorkomen uh, een nieuwe watersnoodramp. Want dat moeten we natuurlijk niet hebben. Ja, kijk, voor het voorkomen van een ramp is onmogelijk. Uh, er is altijd een kans dat het gebeurt. Uh, daar moeten we ook verder kijken dan alleen maar verdedigen tegen uh, tegenoverstroming. Hè. Ook de, de zorg die daarna dan komt en hoe redden we mensenlevens. Maar we proberen die kans zo klein te maken... dat het voor ons en toekomstige generaties minimale kosten geeft. Ja. En, en dat betekent bijvoorbeeld dat wij voor een, op economische gronden... Uh, komen we tot uh, hoge verdedigingsniveaus. Wel zo hoog als dat je veilig bent tegen een storm die maar uh, een kans van 1 op 10.000 ja. per jaar heeft. Dus, dus want uh, u noemde net eigenlijk twee sporen die nu al gebeuren... dat is die dijken verstevigen en, en, die, en die, die moeten dus ook nog verhoogd worden. En u had het over die rivieren die meer ruimte moeten krijgen. Ja, en, uh, een aantal jaren geleden is uh, een belangrijk project uh, geaccepteerd... Uh, door het kabinet en het parlement... Uh, en dat poogt meer ruimte te geven aan, uh, aan de rivier om hoge waterstanden te voorkomen. Twee heel aansprekende projecten zijn het nu lopende Noordwaardproject bijvoorbeeld in de Biesbos. Waar uh, enorm veel ruimte wordt geschapen voor water. En dat, is, dat geeft een enorme veiligheidsverhoging voor bijvoorbeeld de Drechtsteden. Uh, een ander aansprekende is bij Nijmegen. Daar wordt uh, uh, de rivier verruimd. Uh, omdat hij daar enorm ingeklemd is geraakt tussen de verstedelijking. Ja. Nou, nou zijn we, altijd in Nederland zeggen we de experts op watergebied. Uh, nou hebben we uh, in de rest van de wereld te maken met heel veel wateroverlast. Ierland heb ik genoemd, Italië, maar het, het meest nijpend is misschien nog wel Thailand op dit moment. Zouden ze met dit soort dingen die wij hier dus nu in de praktijk brengen, zouden ze daar wat mee kunnen? Uh, dat denk ik zeker. Uh, ik zou Bangkok willen vergelijken met Rotterdam en de Drechtsteden. Uh, wij hebben ons uh, uh, daar al uh, in een heel kwetsbare positie gebracht... door die eeuwenlange uh, drainage uh, en uh, uh, het verhogen van uh, gemiddelde waterstand. Uh, dat is ons overkomen, dat laatste. En dat betekent dat, dat bij ons ook Dordrecht uh, en alle Drechtsteden en Rotterdam... Uh, te, maken hebben met, te maken zouden kunnen krijgen met dezelfde dingen die er nu in... Uh, in Bangkok gebeuren. Ja. Alleen Bangkok is wat dat betreft... en dat geldt voor de meeste Aziatische steden... die in deltagebieden liggen. En dat is voor bijna elke stad zo. Je moet denken aan Ho Chi Minh City. Je moet denken aan uh, uh, Shanghai. Um, en al die steden... Uh, Jakarta niet te vergeten. Ja. Al die steden hebben, gaan nu versneld door wat wij al honderden jaren hebben ja. meegemaakt. Want die, die, want die steden zijn uh, gigantisch, uh, ontzettend volgebouwd. Dus als je het dan hebt over uh, rivieren de ruimte geven... je zou denken, dat kan helemaal niet daar. Nee, precies. Dat is voor ons ook het probleem uh, rond uh, Rotterdam. Dus uh, dan zullen we toch uh, andere oplossingen moeten verzinnen. Uh, en, en die zijn ook te verzinnen. Uh, we hebben wat dat betreft uh, genoeg creativiteit. Uh, maar dat betekent dat je gewoon wel wat geld moet uitgeven... aan je waterkering, Overigens. Ja. Dat geld wat wij uitgeven voor onze waterkeringen... dat is uh, vrijwel nog niet. Uh, een gezin betaalt per jaar uh, nou, maximaal 50 à 60 euro... voor het veilig zijn tegen overstromingen. Dat is natuurlijk een heel gering bedrag. Ja, dat is een koopje. Inderdaad. Ja. Je zou zeggen waar praat je over? Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Nou ja, goed, dat heeft dan er toch mee te maken, denk ik. Dat, dat toch heel veel mensen denken van... nou ja, ik ga elke ochtend weer keurig met de broodtrommel op de fiets naar mijn werk. En uh, ik heb nog steeds droge voeten. Dus ik, ik zal al die rampspoed uh, wel, dat, dat zal heus wel een keer. Maar uh, voorlopig valt het allemaal wel mee. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, daarom is het ook goed dat we re regelmatig... Uh, Nieuws tot ons kunnen nemen. Uh, kunnen nemen waaruit blijkt dat. Uh, dat je toch uh, goed voorbereid moet zijn. Want dit zijn allemaal wake-up calls, natuurlijk. Zoals Katrina. Yeah. toch wel een trigger is geweest. voor het feit dat. onze toenmalige staatssecretaris. mevrouw Tineke Huizinga. de moed heeft gehad om te zeggen: Ik wil toch eens even beter kijken naar die lange termijn veiligheid. Ja. Goed, komende week dus dat, uh, dat rapport. En uh, vanuit het buitenland uh, wordt Nederland altijd toch uh, zeer hoog aangeslagen. Nog steeds, hè, als het gaat over watermanagement. Dat klopt. Ja. Dank dat we uh, u ons even bijgepraat. Marcel Stieven, wetenschappelijk directeur van het Water Research Center in Delft. Het radio dagboek. Deze week met... Arjan Ederveen, ik ben acteur en programmamaker. En ik heb deze week première van mijn solo-programma Ederveenzaamheid in de Kleine Comedie. Om volle zalen te krijgen is het belangrijk dat Ederveen veel interviews geeft... zodat zijn voorstelling volop in de belangstelling staat. Gisteravond zat hij bij Pauw en Witteman. En eerder op de dag werd hij geïnterviewd door Vandaag de Dag van WNL. Marten van Royal Promotions begeleidt hem en geeft hem ook nog even wat tips. 1, 2, 3, 4 en 5 november in de kleine comedie. Noem nog eventjes dat je daar nog bent. Dus dat is wel leuk om nog even extra te noemen. Die, die, die, die helpt me, help me daarbij. Die is van de van de Royal Promotion. Van de, en het is een bureau dat gespecialiseerd is om reclame te maken voor theater. En alleen theater of ook voor andere dingen? Heel veel dingen. Komt er niet gewoon Ja, maar hij moet echt niet. Uh, want dan zit hij in beeld. Zo je Ja, lopen Waar komt de naam Ederveenzaamheid vandaan? Dat heb ik verzonnen. Het is, mijn eigen naam zit erin, want ik heet Ederveen van Achteren. En ik maak een voorstelling in mijn eentje, dus uh, dat is heel eenzaam. Dus vandaar dat ik het heb samengevoegd. Ik weet natuurlijk uh, dat ik uh, nu de, deze week die promotietour moet doen... dat ik in alle bladen sta en op de, veel op de televisie kom om reclame te maken. Maar ik weet ook dat over twee dagen het voorbij is en ik geen interviews meer hoef te geven. Dan ben ik klaar en dan hoef ik alleen nog maar te spelen. En wat zal ik blij zijn dan? Ja, je wordt een beetje een uh, uitgeknepen. Ik heb soms het gevoel dat je, dat je de stukjes moet vullen met vragenlijstjes... van wat vind je lekker of waar word je opgewonden van... of weet ik veel wat ze allemaal aan je vragen. Dat is een beetje, ja, en ik denk van joh, ja, het zal allemaal wel. Hoe krijg je je blaadje vol? Hier zo... We hebben alles gehad. Ja, het is maar een klein stukje wat we gebruiken. Goed zo. Ja. Hartstikke bedankt. Dankjewel. En heel veel succes. Ja. <laughs> jullie ook. We gaan er wat moois maken van maken voor morgenochtend. En zo bij Paul Witteman, hè? Dus, ja. uh... Ik dacht dat je van wakker dier was. <laughs> ik dacht, dat ik, ik krijg iets met honden of uh, ecologisch vlees. We zijn wel altijd erg geïnteresseerd in honden. Maar, de honden wel zijn, maar. Uh, nee, het is toch echt het wakker is Nederland. Nederland. De niet goed, Darjan. Nee, de is niet goed, nee. Nou, hoe moet ik gaan? Goed. Geen goed. Arjen, ja, weet je met wie aan tafel zit zometeen? meteen? Ik heb er nog niks gehoord. Nou, onder andere met uh, noord Herla van de Producers. Weet je wat die musical die geval is? Van Mark Fijn Producties. Okay. Zij zit aan tafel. Oké. Okay. Ja, raar. Ja. Ja, ik hoop dat ik volle zalen ga trekken. Zeker door, door, door, door de publiciteit. En natuurlijk, uiteindelijk moet je programma goed zijn. Want als je programma niet goed is. Uh, maar ik denk dat publiciteit en aan de bel trekken ook heel erg belangrijk is. En wat ik bijvoorbeeld bij de musical producers gemist heb... is wel dat ik denk van, hé, hey, ik heb er weinig over gehoord of gelezen of over gezien. Ik heb ze met de uitmarkt gezien omdat ik daar zelf ook bij was. Maar voor de rest, de première, het is langs meegaat. Maar misschien omdat ik te hard gewerkt heb en weinig, weinig, weinig gevolgd heb. Dat zou ook kunnen. Ja. Wat vind jij daarvan? Wat ik daarvan vind, nou, ik vind het, we gaan natuurlijk morgen in de persconferentie aankondigen. Dus dat is eigenlijk, als dit wordt uitgezonden nu, dat je in reprise gaat. Dus oh. volgens mij ja, doe mooi. je het heel goed. Heb je hard werk voor, niet voor niets gedaan? Mooi. Hij kondigt Albert Vlinde zijn nieuwe naam aan van zijn productiebedrijf. Oh. En kondigt hij ook de nieuwe titels aan voor volgend seizoen. En daar hoor jij ook bij dat jij in reprise gaat. Dus okay. dat jij doorgaat nog okay. met succes verlengd. Vanwege succes verlengd. Ja. No. Toch leuk? Kan je Superleum. je zak steken zo twee dagen voor de première of niet? Superleuk, hartstikke goed. Maar het rare is, ik heb de try-outs voor, uh, nou niet voor lege zalen, maar wel voor twee keer voor een halfvolle zaal gespeeld. En het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar liever vol natuurlijk. Ja, ja, het liever gaat vol. nu ontzettend leven. Ik bedoel, we hebben vanavond een paar een witte man, alle kranten staan, staan afgelopen week, volgende week staan ze er vol van. Ik krijg nu zoveel aandacht, dat, dat kan niet misgaan. Je moet alleen in Nunspeet nog wat van. kaarten verkopen Nunspeet loopt ja. slecht nou ja vorige week maar misschien nu wees wel weer hey, goed was dat vorige ja. week ja vorige week zag ik de stand dacht ik, ik het meteen om... al als ik het theater uitrijd dan ben ik ja, je alweer bent klaar moet ermee nog komen Nunspeed oh, moet nog komen ja, maar dan we nog, moeten we nog wel wat verkopen oh. dus misschien dat we daar nog even iets leuks voor kunnen doen oké okay. Het Radiodagboek van Arjan Edeveen, hij is er maar druk mee. Gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zometeen in stand.nl. Wetenschapper Diederik Stapel moet vervolgd worden. Met u uw daarmee eens of oneens, laat het vooral weten. Uh, vooral ook via dat gratis telefoonnummer. Altijd handig, 0800 1101. Uh, dat zometeen in stand.nl. Nu eerst Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft in Rotterdam de chauffeur van een waardetransport aangehouden die vorige week in Ridderkerk was verdwenen met een grote hoeveelheid geld. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte en naar het geld. TV-programma Opsporing verzorgt besteed vanavond de aandacht aan de zaak. De CDA-fractie wil dat de asielzoeker Mauro in Nederland moet kunnen blijven om een studievisum aan te vragen. Gezien de enorme storm rond Mauro kun je niet van hem vragen dat hij eerst teruggaat naar Angola, zei CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma, die eraan toevoegde dat hij namens de hele fractie praat. Mauro heeft al gezegd dat hij tevreden is, maar wel hoopt op een definitieve oplossing. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel overleggen vanmiddag met elkaar over het plan van de Griekse premier Papandreou om een referendum te houden over de Europese noodsteun. Van veel kanten klinkt kritiek op het plan van Papandreou. En Nederlandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf... krijgen moeilijker een lening bij de bank dan andere Europese ondernemers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland werd vorig jaar bijna een kwart van de aanvragen afgewezen. Drie jaar eerder was dat nog maar 7 procent. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie Nog een lange viel op de a 4 naar Den Haag staat tussen Roelofaansveen en Zoeterwoude nog 10 kilometer door een ongeluk... Bij Zoetoboude zijn twee rijstroken afgesloten. Je kunt er ook het beste bij klopend omrijden... via Leiden-Wassenaar over de A44 en de N44. Wel staat op de A44 richting Den Haag voor Wassenaar een file van 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De wetenschap is geslopt. Hallo. De, hallo? Het orkest was een beetje... Nou, dat je zegt, die hadden er heel veel zin in. De wetenschap is geschokt door de omvang van de fraude... gepleegd door de gevallen professor Diederik Stapel. De impact en de schade is enorm, zegt Robert Dijkgraaf. Dat is de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Voor de wetenschap, voor jonge onderzoekers en voor Stapel zelf. Dus ik, ik moet zeggen, mijn gedachten gaan toch uit aan... De persoon, de familie, want dit is natuurlijk heel extreem om door te maken. En dat zie je ook met mensen die op Wall Street dat soort dingen halen. Dat, dat, dat komt heel hard aan. De universiteiten van Tilburg en Groningen overwegen aangifte te doen... omdat de belangen van de wetenschap en van jonge wetenschappers zo erg geschaad zijn... dat strafrechtelijk optreden op zijn plaats is. Is dat een goed punt? Of is Stapel al genoeg gestraft nu zijn fouten breed zijn uitgemeten in de media... en die bovendien nooit meer zijn vak zal kunnen uitoefenen? Ik ga erover praten met Philip Eilander... is de rector magnificus van de Universiteit van Tilburg. Dag meneer Eilander, goedemiddag. Goedemiddag. En mooi dat u er bent in stand.nl. Daarin beginnen we altijd met drie keuzes. Daarin mag u alleen maar ja of nee antwoorden. We zijn streng dit keer. Um, dus uh, hier komen ze, die keuzes. Ik voel mij persoonlijk verantwoordelijk. Ja. Goed. Het tweede is, ik geloofde graag in de vleesetende hufters. Nee. De wetenschap zal hier nog lang last van hebben.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 Wetenschapper Diederik Stapel moet vervolgd worden. Zegt u dan eens of oneens? Ik heb uh, daar gisteren een uitgebreide toelichting op gegeven... wat ik daarvan vind. En dat moet ik toch een beetje in de nuance treden. De, uh, ik heb gezegd, uiteindelijk vind ik wat hier gebeurd is zo schokkend. En ook uh, zoveel uh, belastend zeg maar, voor de wetenschap. En vooral voor de jonge mensen die hier last van hebben. Precies wat Robert Dijkgraaf net, uh, net ook liet horen van mm -hmm. wat Robert Dijkgraaf. Dat ik dat ernstig vind. De andere kant van de zaak is natuurlijk dat je kunt zeggen... de betrokkenen is ernstig gestraft, hij is op staande voet ontslagen... hij heeft een reputatieschade, hij zit aan de grond. Uh, dat is aan het OM om dat te beoordelen. Dus ik vind uiteindelijk dat het rechts een loop moet hebben... en het Openbaar Ministerie kan rekening houden met al deze factoren. Dus daarom heb ik gezegd, samen met mijn collega rector in Groningen... dat wij uiteindelijk dat zullen aangeven bij het OM... die dan al deze aspecten beoordeelt. Maar wat vindt u zelf? Want ik bedoel, de uitgangspunt is die stelling van ons. Wetenschapper Diederik Stapel moet worden vervolgd. U doet aangifte, zegt u, als, als instituut, als, als universiteit. Maar wat vindt u zelf? Nou, ik vind dat ernstig bekeken moet worden of uh, die schade zo... Uh, die, die moet je afwegen. Te, de schade die veroorzaakt is voor de jonge wetenschappers. Ten opzichte van wat de heer Stapel heeft gedaan. Daar speelt ook een rol bij. Uh, wat nou precies zijn overweging geweest is om dat te doen. Uh, en ik heb daar zelf wel met hem over kunnen spreken, maar dat was heel kort. Hij heeft gisteren een verklaring afgegeven waar hij gezegd heeft: Dit was eigenlijk niet bedoeld in mijn eigen belang. Ik heb spijt ervan, ik schaam me kapot, mm -hmm. maar het was niet in mijn eigen belang. Ik vind dat dat verder uitgediept moet worden. En ik denk dat dat voor de OM een heel belangrijke maatstaf is om te beoordelen wat men uiteindelijk doet. Maar, gaat u, bent, bent, u zo, bent, maar zeggen, bent u al in het kamp van de mensen die zeggen van: uh, Nou ja, hij is nu al zo aangepakt in de media, uh, dit is wel even genoeg uh, zo? Kijk, je moet je wel afvragen bij zo'n strafrechtelijke vervolging wat het effect nog kan zijn. He, dus als iemand uh, heeft, ik denk dat, dat, dat de straf uh, voor hem en de, het leed wat voor hem is aangericht is al ontzettend groot. Dus de vraag is, wat kan een straf dan nog verder toevoegen? Maar dat zijn precies dingen waar het OM ook rekening mee zal houden. Dus ja. ik heb het volste vertrouwen dat dat bij die afweging van het OM ook een rol speelt. Ja. Maar goed, is dus, dus niet... De... Nee, ik wil zeggen, Groningen en, en u ook als Tilburg doen wel ja. gewoon aangifte bij justitie... en die moeten dat dan verder uitzoeken. Ja, precies. U valt het heel goed samen. Ja, was ook een van de aanbevelingen van de commissie, hè, om dat in ieder geval wel te, wel te doen. Ja, zeker u, zeker. u zei, ik heb uh, de kans gehad om er met hem over te spreken. Hoe, hoe lang geleden hebt u hem voor het laatst gesproken? Mijn laatste gesprek met de heer Stapel was uh, precies op 6 september. Dat was het gesprek dat hij ook ten opzichte van mij heeft bekend wat er gebeurd is... Uh, en daarna heb ik hem zelf uh, niet, meer, uh, kun, niet meer gezien of gesproken. Nee, dus, dus recentelijk ook niet meer? Nee, dat klopt. 6 nee. september was de laatste keer. Nee. U weet ook niet hoe het met hem is nu? Ik hoor nog wel eens via via verhalen van hoe het met hem gaat... en dat u moet zich voorstellen dat de man natuurlijk volledig aan de grond zit. Dat zult u ook wel begrijpen. Als zoiets over je heen komt als dit... ja, dan, iedereen zou daar dus door aangetast zijn... en dat is bij de heer Stapel niet anders. Ja. Hey, uh, maar u hebt geen contact met hem, maar, maar anderen in Tilburg wel? Om u heen bijvoorbeeld? Uh, niet, de, de, ik denk niet zozeer mensen direct uit de universitaire gemeenschap. Maar ik laat mij via andere kanalen toch wel informeren over de vraag hoe het met hem gaat. Want ik, uh, kijk, hij, uh, ik vind het volstrekt fout wat hij heeft gedaan. Dat heb ik ook duidelijk gemaakt gisteren. Tegelijkertijd is het wel iemand die hier ook jaren heeft gewerkt. Dus ik vind dat je ook wel belangstelling moet hebben over o, de vraag hoe het met hem gaat. En ik ja. laat mij dus wel via via informeren hoe dat, uh, hoe nou. dat is. Uh, logisch ook zeker gisteren. Ja, dat de, de, de, was bijna een, een thriller wat we daar zo allemaal voorbij horen komen vanuit die commissie. En u zult ja. ook met die oren hebben staan klapperen. Um, dus het richtte zich natuurlijk voornamelijk op stapel. Maar goed, daarachter ligt natuurlijk ook de vraag van in hoeverre... bent u bijvoorbeeld verantwoordelijk of is de universiteit verantwoordelijk? Ik stelde u net die vraag bij de keuzes en u zei heel ferm nee. Ik voel me niet persoonlijk verantwoordelijk. Sorry, ik zei ja. Oh, neem me niet kwalijk. Oh, heb je dat precie gerateerd. Even precies ja, heel goed. Kijk, Kijk daar heb eh, je maar... alweer die feiten... Maar uh, ja, precies. Nee, U vroeg mij, ik voel me verantwoordelijk. Uh, daar heb ik, ik heb goed geluisterd naar uw vraag en daar heb ik ja op gezegd. Ik voel mij als rector magnificus eigenlijk verantwoordelijk... voor alle dingen die in deze instelling gebeuren... op het vlak van onderwijs en onderzoek. Dat is nog wat anders dat je zegt, ik ben ook verantwoordelijk... voor wat hier gebeurd is. Nee. De enige die verantwoordelijk is voor wat hier gebeurd is, is de heer Stapel. Ja, maar het is wel onder de vlag van de Universiteit van Tilburg gebeurd... Ja, u zei net tegen me van, u bent ook van die stoel gevallen. U, het is, u bent verbaasd. In zekere zin niet. U moet zich realiseren dat uh, de heer Stapel... Ik, ik ben degene die met de heer Stapel in gesprek is gegaan. En met de klokkenluiders. Ik had al vrij snel door dat dit een ernstige zaak was. De heer Stapel heeft op 6 september ten opzichte van mij bekend. En half september heb ik hem op staande voet ontslagen. Dus dat geeft al aan dat ik toen al door had dat het zeer ernstig was... En vervolgens heb ik aan de commissie gevraagd om dat nader te onderzoeken. Dus uh, dit is een ernstige zaak. Maar ik geef ook aan dat Tilburg hem binnen drie weken... nadat ik de eerste signaal had gekregen, heeft ontslagen. Ja, maar goed, we hebben gisteren gehoord dat hij... Uh, uh, meer dan dertig wetenschappelijke artikelen uit zijn duim heeft gezogen... gedurende acht jaar lang. Ja, kijk, de heer Stapel, dat heeft de heer Leveld... als voorzitter van de commissie ook uitgelegd... heeft acht jaar lang in zijn Groningse tijd, een aantal jaren... de laatste jaren in Tilburg heeft hij op een heel slimme manier, uh, heel geraffineerd... heeft hij zijn praktijk uitgeoefend, waardoor hij eigenlijk dat niet opviel. Heel lang is dat niet opgevallen. Kun je natuurlijk zeggen, dat had eerder had men dat, uh, had dat op moeten vallen... maar dat is niet gebeurd, hij heeft dat slim gedaan. En ik wijs erop dat hij eigenlijk niet eens in Nederland alleen... maar ook in Amerika heeft hij nog uh, recent een publicatie in Science. Hè? Dus de heer Stapel uh -huh. was een gerenommeerde man. En je moet vaststellen dat hij erin geslaagd is... om gedurende een lange periode dit uh, eigenlijk te maskeren. Ja, want, want, want dat is natuurlijk de vraag. Hè, van, van, had dit inderdaad voorkomen kunnen worden in een veel eerder stadium? Die vraag heb ik me natuurlijk ook gesteld. Uh, ik denk dat wij vanaf 27 augustus precies gedaan hebben wat we moesten doen. De commissie heeft gezegd dat ik evident doeltreffend was in mijn optreden. De vraag is natuurlijk, hadden we dit kunnen voorkomen of eerder kunnen ontdekken? Uh, en uh, dan gaat het erom, zijn er signalen geweest? Is de heer Stapel aangesproken op zijn gedrag? En uh, daar heeft de commissie ook onderzoek naar gedaan. En de commissie heeft heel gelukkig kunnen vaststellen... dat het eigenlijk niemand een zodanige aanwijzing was... dat er opgetreden had moeten worden. Uh, de, de klokkenluiders die dit he, uiteindelijk hebben aangebracht bij mij... die hadden wel dat overtuigende bewijsmateriaal. En toen hebben wij gelijk actie daarop gezet. Ja, maar ik begrijp ook, ik ben ook natuurlijk maar een leek... en ik, ik praat ook maar naar wat ik zo links en rechts hoor... Uh, maar dat met name in deze tak van sport, zou ik maar even zeggen, de sociale psychologie... Uh, dat daar wel een bepaalde werkwijze aan hangt... die dit ook wel mogelijk maakt. Nou, er zijn uh, twee dingen te zeggen. Wat, wat eigenlijk gebruikelijk is bij onderzoek is dat je data eigenlijk langer bewaart. He, dus u uh, kunt zich voorstellen, je doet een onderzoek, dat zijn vaak experimenten. Mensen werken met vragenlijsten. En die vragenlijsten zijn eigenlijk het basismateriaal waar je op moet kunnen vertrouwen. Uh, belangrijk is dat je die, dat die data, dat je die eigenlijk vijf jaar bewaart... en dat je bij een publicatie ook laat zien waar die data beschikbaar zijn. Zodat anderen is, ook kunnen kijken of het allemaal klopt. Ja, Anderen kunnen kijken of het klopt, bovendien is ook het voordeel als anderen over die data beschikken dat je ook meer samenwerking in het onderzoek krijgt. En dat is hier in feite niet gebeurd en die regels zijn er wel, maar als niemand dat weet wordt, wordt de betrokkenen daar niet op aangesproken en dan kan zoiets gebeuren. Ja, Maar dat zou dus voor de toekomst kunnen veranderen? Ik heb dus gisteren een aantal maatregelen aangekondigd wat wij gaan veranderen veel minder één-op-één één werken. Dus veel meer in teamverband, zodat mensen elkaar ook onderling kan controleren. Uh, ik heb ook een uitspraak gedaan over die data. Wij gaan nu veel forser controleren dat die data ook feitelijk bewaard worden... en dat ze ook toegankelijk zijn voor andere onderzoekers. En ik weet zeker dat dat uh, dit soort praktijken zal bemoeilijken. Ja. Hebt u eigenlijk de afgelopen tijd, dus nadat deze hele zaak naar buiten kwam... Uh, andere uh, professoren eens even bij u op de Kamer geroepen... en gezegd van, uh, jongens, dit is toch allemaal wel oké? Okay? krijgen we meer van dit soort gevallen... Zeker. Ik heb natuurlijk veel gesprekken gevoerd over de vraag... hoe zit dat nu? Ik heb, zelf had ik de indruk dat Stapel dit helemaal in zijn eentje had gedaan. En de commissie heeft dat ook bevestigd. Ik ben heel blij dat de commissie gisteren heeft vastgesteld... dat zij niet heeft kunnen uh, zien of dat anderen daarbij betrokken waren... of dat ze daar kennis van hadden. He, dus het was echt een soloactie van de heer Stapel zelf... Ja, en uh, uh, u zei net, uh, want dat heb ik dan wel goed genoteerd... Hè, bij uh, de drie keuzes, de wetenschap zal hier nog lang uh, last van hebben, zei ik. En toen zei u uh, nee. Nee, kijk, ik heb juist deze openheid betracht als Universiteit van Tilburg... om de schade voor de wetenschap beperkt te houden. Als ik dus die actie er niet op had gezet... ik had het niet verder laten onderzoeken, had je laren, jarenlang discussie gehad. Nu is het duidelijk, we kunnen dit, deze periode afsluiten... En ik ben ervan overtuigd dat dit echt een uniek geval is. Dus over twee jaar zal dit een rimpeling in de vijver zijn... en de wetenschap gaat gewoon door. Ja, Daar nou ja, zeg ik niet... Er zijn toch to mensen onder stapel ook gepromoveerd en alles? Die Blijkt me dat die nu met een, een, een waardeloos papiertje zitten, bij wijze van spreken. Nou dat zijn precies de mensen waar ik de laatste tijd heel veel contact mee heb gehad. Want die zijn natuurlijk eigenlijk benadeeld door de heer Stapel. Het goede nieuws van het rapport van de commissie Leveld voor die mensen is dat ze hun doktersgraad kunnen behouden. Want Leveld heeft vastgesteld dat je die mensen niet kwalijk kunt nemen. Dat ze hebben vertrouwd op die data van Stapel. Maar u heeft gelijk, de pub publicaties van die mensen zijn minder waard. En ik ben al met die mensen in gesprek om te kijken hoe ik ze kan helpen om hun cv toch weer op een goede manier op te bouwen. En merkt u het eigenlijk met de aanmeldingen in Tilburg? Hebt u er als universiteit ook last van? We zijn de snelst groeiende universiteit van het afgelopen <laughs> jaar. Dus het is eigenlijk alleen maar het is positief. Het ja of een nee, maar wel een duidelijk antwoord. Ja, hey, ja, betere marketing kan je niet wensen, is ook bijna Nou, daar gaat, daar gaat het niet om. Nee, kijk, ik ben <laughs> met deze zaak natuurlijk helemaal niet blij. Een rector magnificus die dat op zijn weg uh, krijgt... je kunt daar nooit blij mee zijn. Alleen, mijn stelling is, je moet het aanpakken. En het is hier in Tilburg wel ontdekt. Mede dankzij jonge mensen hier die het bij mij hebben aangekaart. En daar ben ik trots op. Ja. <laughs> daar ook nog even, want daar, nog één vraag daarover. Daar heeft de commissie ook iets over gezegd zegt, hè, dat, laten we zeggen, om dat te melden bij de rector Magnificus... dat daar een behoorlijke uh, uh, grote stap voor nodig was. Gaat u daar nog iets aan doen? Ja, ik zeg daar twee dingen over. Ik heb laten zien dat als het mij wordt gemeld, dat ik onmiddellijk optreed. Maar ik snap wel dat een stap vanuit een student... of een jonge onderzoeker rechtstreeks naar de rector... dat het een grote stap is. Uh, en zeker als het bewijsmateriaal niet helemaal hard is. Hè, dan ga je dat niet doen. Wat ik nu ga doen is een vertrouwenspersoon op een laag niveau instellen. Waar die signalen als het ware neer kunnen worden gelegd... blijkt dan dat het een serieuze kwestie is... dan komen ze toch weer met mij en dan kan ik het verder oppakken. Dus we proberen een vertrouwenspersoon voor wetenschappelijke integriteit... heel laagdrempelig in de organisatie nu in te stellen. Ja, goed. Euh, meneer Eilander, dank voor nu eerst. U blijft meeluisteren, euh, want we gaan Zeker. even naar onze luisteraars... en dan kom ik straks graag even bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling is dus kort maar krachtig... die Diederik Stapel moet vervolgd worden... voorlopig eens, 89 procent... Oneens elf en er is door ruim 1100 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Wie? Ja, zeg het maar. Um, het doet er niet zoveel toe of die uh, meneer uh, vervolgd wordt of niet. Er is een uh, Nederlands instituut... Uh, waar uh, onderzoekers hun gegevens kunnen deponeren. Dat heet Dans Data Archiving and Networking Services... Dat, wordt door de, dat is vanuit de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En ik denk dat wetenschappers ook wel een beetje boter op hun hoofd hebben. Want dat, on, dat instituut waar je dus gewoon je spullen kunt neerleggen, mm -hmm. bewaar ze voor je, daar wordt heel slecht gebruik van gemaakt. Nou ja, u hebt net Midden-Eilanden gehoord. Die zegt van uh, dat gaan we nu in ieder geval veranderen. Of het daar dan terecht komt, dat, nou, dat, dat weet ik is, niet helemaal. Maar goed. Dat, is, dat, uh, dat mag ik hopen. En dan. Uh, ik heb daar uh, gezien het verleden niet zoveel vertrouwen in. Nee. Nog... Het, is invloed, het wordt veel als een individueel gevalletje gezien. Nog even naar die stelling, vindt u dus dat die vervolgd moet worden? Het maakt me niet uit. Nee, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Met Jan Koolen-Eindhoven, goedemiddag. Dag. Ik heb in dezelfde stad rechten gestudeerd waar, waar het nu over gaat. En daar is mij geleerd, toenertijd als jonge vent tot mijn verrassing... ...met iemand dat een instantie die geen controleapparaat heeft... ...of als het wel heeft, het niet, niet gebruikt... ...of als het niet gebruikt, maar niet op signalen afgaat, zelfs nalatig is. En die meneer Eilander, die kan erg goed praten... ...was hij maar zo slim geweest, in de laatste ja acht jaren had het wat beter gegaan. Nu, nu schakelt hij Groningen en zijn eigen universiteit in om naar het openbaar ministerie te gaan. Maar dat vind ik gewoon een regelrechte afleidingsmanoeuvre. Want, want u, okay. vind, u vindt dat de controle op de universiteit niet voldoende was... en dus hebben ze nu ook geen recht van spreken, zegt u. Nee, je moet zelfs, sterker nog... degene die, die geen controleapparaat heeft, die gebruikt... of dan een is, is net zo schuldig als de dader. Ik heb daar in Teutburg zelfs geleerd... dat de dader in zo'n situatie in bescherming genomen moet worden. Kijk eens aan. Uh, dank u wel, meneer. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik met Trump uit Gazzel. Maar nou, ik vind dus dat die dader niet in bescherming genomen moet worden. Die dader moet vervolgd worden. En wel daarom heeft die mensen die bij hem afgestudeerd hebben, die heeft zich geestelijk mishandeld eigenlijk. Dat is een achteraf gevoel wat die mensen krijgen. En die zitten daar de rest van hun leven mee. Dus ik denk dat deze man uh, maar eens naar de uh, ogen toe moet. En die meneer die daar bij is, die vindt het is inderdaad een hele halve prater. Maar die moet toch... Echt ook de hand een eigen boezem steken. Daar wou ik het even bij laten. Dank u. Dank u wel. Uh, goedemiddag. ja goedemiddag met uh, Anne weermans Ik vind dat meneer Stapel niet vervolgd hoeft te worden. En ik wil dat ook wel motiveren. Hij heeft zitting gehad in uh, promotiecommissies. Daar zit hij niet alleen. Daar moet de student zijn verhaal verdedigen tegenover een groep... Uh, ...hoogleraren en andere deskundigen. Uh, en die hebben dus ook een rol gespeeld in het geheel. Want die hebben dus kennelijk hun werk op zijn fluitjes gedaan... En eh, ik moest wel een beetje lachen. Ik moest terugdenken aan Jan Blokker... die ons altijd heeft proberen duidelijk te maken dat de sociale wetenschappen geen wetenschap zijn. Nou, hij krijgt nu eh, na zijn dood eh, nog eens een keertje gelijk. Ja. Maar ik moet ook denken aan meneer Buikhuizen. Meneer Buikhuizen die uit zijn ambt zet, omdat hij eh, biologische oorzaken zag voor eh, crimineel gedrag. Ja. Nu, inmiddels is de neurowetenschap zo ver gevorderd dat... Eh, dat eh, aanvoelen van uh, misschien, of uh, aanwijzingen die Buikhuizen had... dat die niet helemaal naar de Rijk der Fabelen verwezen kunnen worden. En uh, Dus ik denk dat uh, de universiteit zijn eigen verantwoordelijkheid moet gaan nemen. Ja. En het is goed dat er studenten zijn die wakker zijn. Het is ook ja. de bedoeling dat de nieuwe generatie steeds verder ja. zich Want wat, wat u zei van die mensen die promoveren, die doen dat natuurlijk met een commissie. Maar hier ja. gaat het ook bijvoorbeeld over artikelen die gepubliceerd zijn in allerlei bladen... Die, waar dus de namen onderstaan van mensen die, die dat... Ja, ja, dat ja, is helemaal dat, gebaseerd op foute gegevens. Ja, maar het is altijd peer review. Als je wilt publiceren in toonaangevende bladen, dan uh, is er een hele commissie met de rest al vaker gezegd... Dat ook die wetenschappelijke bladen met een hoog status, ja. dat vaak uh, alleen maar uh, wetenschappelijke visies aan bod komen. Die uh, corresponderen met de belangen van degene die uh, ja. de peer review uitvoeren. Dus uh, ja. harde feitelijke wetenschappen, zeker op het gebied van sociale wetenschappen, zal altijd een hele ja. moeilijke zaak blijven. Dank ja. u wel voor het bellen mevrouw. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Sleurholz uit Haren. Dag. Dag. Toch wel, altijd... toch wel Haren bij Groningen, hè? Ja, ja, zeker, ja, ja. zeker, zeker. Prachtig dorp, prachtig dorp. Um, meneer Stapel, Universiteit Tilburg, die moet vervolgd worden. Nou, dan noteer ik een eens voor u. En, en waarom? Ik vind dat hij de wetenschap schaalt, schade heeft toegebracht. Ja. Je wordt er emotioneel van? Ja. Hoe komt dat? Nou, mijn eigen zoon is dokter-ingenieur bij in Delft. Ja. En dan denk ik wel, potverdorie. Zet het mensen maar in, die man. U het is vind... een leugenaar. U, vind, u, u vindt dat de hele wetenschap dus hiermee eigenlijk wel. Uh... Het heeft hij schade toegebracht, meneer. Ja, oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Zeg hem maar. Oh, uh, u spreekt met Wouter van Beers en Tiel. Ik vind dat de heer Stapel al uh, streng gestraft is door zijn eigen daden. En ik geloof dat er nauwelijks een, een strafmaat bedacht kan worden om hem te straffen. Het is alleen maar aan de schandpaal hangen. Uh, wat als we hem straffen. En uh, ik, ik ben er echt van overtuigd dat het een, een, een vreselijke situatie is waar hij nu in verkeert. En kan, nou, dat, dat, dat verdient uh, gewoon alle aandacht... dat deze man eigenlijk psychologisch geholpen zou moeten worden. Zo vreemd als het klinkt. Ja. Maar het is, het is, deze man is bijna schizofreen. Hij is heel intelligent. Ja. Ik heb een van zijn promovendi gehoord. Die sprak heel positief over zijn, zijn karakter, over zijn hulp... over zijn gedrag ja. tegenover andere mensen... En dan hoorde hij nu dit. Nou, dit is een gespleten ja. persoonlijkheid. Ja. Ik, ik en... geloof ook dat, ze, dat hij zelf om die, uh, om, om die hulp heeft gevraagd. Dus da, daar gaat hij zeker wat aan doen, kennelijk. Uh, dank ja. u wel voor het bellen, meneer. StampernL, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Meijer in uh, Groningen zelf. Dag, meneer Meijer. Uh, ja, het, er is een publiek geheim binnen de universiteiten... dat het bijna niet meer lukt om aan betrouwbare uh, data te komen. Want niemand wil meer aan enquêtes en dat soort dingen meewerken. Dus in die zin is de misschien een verzachte omstandigheid... dat het ook een beetje uitlokt... om dan maar wat met cijfers te gaan goochelen. Dus al die marktonderzoeken en al die opinieonderzoeken... die moet je allemaal tegenwoordig met een korreltje zout nemen. Want niet meer representatief. Mensen willen er niet aan meewerken. Dat is een groot probleem waar die universiteiten mee zitten op dit moment. U, u gaat eigenlijk al een stap verder. U probeert een beetje een verklaring te vinden waarom zo'n stapel zoiets doet. Want dat ja. is wat ons natuurlijk ook allemaal bezighoudt. Ja. Hoe, hoe kan het dat iemand inderdaad deze verkeerde afslag neemt? Ja, want ik zie vandaag zag ik bijvoorbeeld een luisteronderzoek... en dan blijkt dat Radio 538 de best scorende radiozender is... Ja. met 12 Dat is zeer onwaarschijnlijk dat... Uh, want er wordt helemaal niet veel meer naar later, geluisterd... laat staan door jongeren. <laughs> dus met 3 mogen ze blij zijn, denk ik. die zijn ze worden allemaal gepimpt. <laughs> ja, nou, kijk eens aan. Dank u wel. Uh, u hebt helemaal geen vertrouwen meer in onderzoeken. We gaan uh, snel terug naar uh, Philip Eilanden die heeft meegeluisterd, uh, Rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg. Uh, wat is uw oordeel over de reacties? Ja, wat ik merk aan de reacties is dat het heel veel emoties oproept. En dat begrijp ik ook wel. Dat is ook uh, Bij mijzelf is dat het geval en ik merk het ook naar anderen. Dat heel veel mensen dus een bepaalde emotie erbij hebben die heel sterk is. Sommigen begrijpen het totaal niet en die zeggen, nou je moet vervolgen. Anderen zeggen juist van, ja de man heeft hulp nodig. En dat zijn denk ik heel, zijn heel belangrijke opmerkingen. Er zijn ook mensen die zeggen, die, die spelen de bal toch richting u. Hè? Als, als, als de baas van de Universiteit van Tilburg. Ja, met name de heer Kohler begreep ik dat hij dat deed. Hij is ook nog alumnus van deze universiteit. Ja. Dus, uh, hij heeft het ooit gehad betreft... bij, zijn, bij, zijn, bij zijn lessen daar, uh, zegt hij. Ja, maar ik begrijp ik begreep toch niet helemaal wat hij bedoelt. Want dat, dat zou zeggen dat wij... Uh, kijk, je moet altijd wel beginnen bij de dader. Hè? Iemand is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. We hebben natuurlijk Stapel bepaald niet aangemoedigd om dit te doen. Als iemand dan vervalt in dit soort praktijken... vind ik dat hij primair verantwoordelijk is. Dus, nou ja, hij, op... hij zegt dat hij ooit geleerd heeft daar... Uh, op, op de universiteit waar hij zat, uh, voor, voor recht. Dat als het controleapparaat hapert, dat, dat je dus eigenlijk dat, dat de dader in dit geval dat je die moet beschermen en dat, dat je, je moet richten op het overkoepelende uh, instituut, en dat is in dit geval de universiteit. Ik weet niet precies van wie die dat geleerd heeft... maar ik zou er <lacht> nog wel een discussie over met hem willen aangaan. Maar ik stel vast dat de commissie Leefeld niet heeft vastgesteld... dat het controleapparaat hier heeft gefaald. Ja, in tegendeel. Nee. Um, uh, en u zegt ook van uh, voor de, voor de gehele wetenschap uh, is, het, uh, is het even een knauw dit... maar we komen daar overheen en over een tijdje weet niemand hier iets meer van. Dat vermoed ik. Het is nu een heel indringende zaak en dat begrijp ik ook... Maar juist door zijn uitzonderlijkheid zal blijken dat dit een incident is... wat één keer in, de, in uh, misschien wel honderd jaar in de geschiedenis voorkomt. Dus we moeten nou niet het hele systeem van de wetenschap hierop gaan bouwen. Dit is echt een uitzonderlijke situatie. En u hebt maatregelen aangekondigd om in ieder geval daar in Tilburg uh, te voorkomen dat dit pro proberen te voorkomen... dat dit uh, ooit nog een keer gaat gebeuren. Ik uh, heb niet alleen maatregelen aangekondigd, ik sta daar ook voor. Dus Tilburg gaat hier het goede voorbeeld in, in geven. En dat zijn we ook aan onze stand verplicht, want we zijn een fantastisch mooie universiteit. Dank u dat u meedeed... In Stam.nl Philippe Eilanden, Rector Magnificus van de Universiteit van Tilburg. Relatiegegevens laatste gegevens volgens onze site: 88% is het eens met de stelling, 12% dus oneens. En er is door 1235 mensen gestemd op die stelling: Wetenschappen direct Stapel moet worden vervolgd. U kunt de hele middag blijven reageren via de site. Ik ga naar Thijs van der Brink voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Adrie Duivestein is zo bij ons te gast. Hij is wethouder voor de Partij van de Arbeid in Almere... en hij vindt dat de Partij van de Arbeid nu echt zo snel mogelijk het kabinet moet slopen. Want ze vragen wel steeds steun, maar als het over Mauro gaat... dan kan, kunnen ze weer geen zaken doen met de oppositie. Hij is het zat, er moet iets gebeuren. Hij komt uitleggen waarom precies. Verder is Kees Jansma bij ons te gast. Zijn boek is uit. Uh, je hebt er misschien wel wat over gehoord. Ja. Het is echt vermakelijk. Als je niks te doen hebt. Uh, nou ja, ik mag <lacht> verder geen adviezen geven. En Oscar en Lara Kazan zijn bij ons te gast. De zoon en dochter van. Die zijn op tournee geweest in China. Kijk aan. Zometeen een, een, een breed onderwerp uh, palet. Zeker. Mooi, Mooi gezegd. Ja. Ja. Uh, in, uh, is het ook wel. Zometeen na tweeën in Dit is de Dag met Elsbeth en Matthijs. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV.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 De Goudse Verzekeringen feliciteert hem daar graag mee... en wenst ook zijn zoon Rick, die hem dit jaar is opgevolgd, veel succes. Want wat je ondernemersleeftijd dat ook is. De Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl of vraag het je verzekeringsadviseur. Stop de verwoestende gevolgen van diabetes. Geef aan de collectant van het Diabetesfonds. Je loopt door de Kalverstraat en wilt even iets anders. Rust. En iets heel bijzonders. Steek dan de dam over. In de Nieuwe Kerk hangt een meesterwerk. De heilige familie van Rembrandt. Uit de Hermitage in Sint-Petersburg. Bijna nooit uitgeleend, maar nu in Amsterdam. Meesterwerk. Nieuwekerk.nl Als uw werknemers ochtends uitgeblust op kantoor komen... is de kans dat ze s'avonds vol energie weer naar huis gaan niet groot. 365 stimuleert bevlogenheid en bevordert zo de productiviteit...